Ik ben geen 10 maar de 11, de beste in de game Twee keer zo goedje, als je nummer 1 Breek hele helemaal alleen Ben als Jaap in de gang, patje kan niet om me heen Ik ben hard, hard, hard harder dan hard En als ik nog wat harder was, kreeg je hard een attack Nega slap komen, gaat niet bro want ik drop altijd de Viagra flow. Hoef geen chick te smeken of van mijn snoepie te snoepen. Zo van vans, nigger, dat ik op mijn groep is poepen Ze voelen je broeder, dus die hoedjes moeten me roepen. Scot dus ze alleen als ze dikken zijn als zoogelie hoepen. Dit is negatief chick die hem lekker dik spit. Gekke shit, kick. En zo wat die bekken dichtkit. Ja, yeah. ik weet wat je lekker vindt, chick En zoek niet verder, van de beste band ben. Yeah. Mega aan de mic is. En al die chicks om me heen zijn. Nou, de kloot in de club is. Stand to ik kan er niks aan doen, ik ben. En niet alleen zeg the halo. Alleen als ik naar beneden kijk Ze willen de beste, ja, dus neem me mij Jij bent soms dood. ik ben het de hele tijd Ga naar de dokter voor mezelf, zo ziek ben ik Spit de lijn krijg gelijk griep en shit Achoo, sorry, maar ik kan er niks aan doen Maar ja, al kon ik het, zou ik er niks aan doen Want ze houden van de boy om wat flote dope is Met drie hits, flips of een hocus pocus Je weet zelf ook dat het niveau te hoog is En harder bent, zelf als je bro hier dood is En feest totdat ik mijn naam vergeet En rondloop alsof ik alleen s'avonds leef Je boy, negatief, die is ook gek gestoord En fuck man, grim, ik hoor Fantastic for mega under my kiss. Tan to hard, al die chicks om me heen zijn. Tan to hard, nader kloot in de club is. Tan to ik ga naar niks, aan to ik ben. En iedereen zegt. Tan to hard, tan to hard, tan to hard, denk je dat je man bent? Je bent een makkaardje, tan to hard, laat maar gaan. Tan to to to en als je chick meegaat naar de double is. het to hard, to ik heb geen draaiarm, maar schud de uit mijn mij zo. Tan to dan alsjeblieft geen dan at you my